is droog. Het koelt vannacht af naar 2 tot 5 graden. Morgen is het bold en valt er verspreid over het land een bui. Het gaat flink waaien en het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Stem voor een vrijdag op jouw favoriete Zero's track. Voor de 3FM Zero's top 1003. Check 3FM.nl Radio 3FM, en ncrv Floris Molenaar. Als je je eigen record verbrekt op Spotify, dan ben je gewoon... Lekker, uh, <laughs> lekker bezig. Precies, over wie dit gaat, hoor je zo meteen. Naar Coldplay! 3FM. Eerst wat ze zeggen is dat het gemiddeld 10,6 graden was het afgelopen jaar. 10,6 graden. Wat moet ik met die nutteloze informatie? Hallo? Kan iemand het helpen? Ik zit midden in het weer van nu. Ja, dan moet ik gaan denken, 10,6 graden. Ja, dat slaai je onbewust ergens op in je hart geworden schuif. bij het getal 96 miljoen. Even goed nadenken. Misschien het aantal uh, dingen waar Mark Rutte geen actieve herinnering aan heeft. Uh, <laughs> misschien het aantal biertjes, biertjes dat in Nederland getapt wordt op zaterdagavond. Of misschien wel het bankzaldo van John de Mol. Wie zal het zeggen? Nou, ik denk vooral aan heel veel... Uh, het maakt vooral niet uit wat het is, maar 96 miljoen is gewoon ontzettend veel. En het is ook heel veel. Het is namelijk het record van The Weeknd op Spotify. 96 miljoen luisteraars in één maand. Hij verbreekt daarmee het record dat eerder werd gezet door... Uh, ja, door hemzelf. <laughs> in Jezelf verbetert is alleen maar goed. Dan is er maar één conclusie die je kan trekken en dat is... Lekker. Ja, lekker bezig. Precies dat. The Weeknd hoorde je bij Drieven met zijn nieuwe recordbreaker uh, Creepin Audio. En daarmee beginnen we deze late vroege woensdag. Een hele goede nacht. Floris hier met het geluid van je nachtdienst. En ook jij bent lekker bezig, want je bent bij 3FM. Zometeen een nieuwe gang maken roulette. Dat is de manier om ongemakkelijkheid te voorkomen op een feestje. En een feestje wordt het zeker zometeen. Met Reg'n Bowman naar Somebody's Child. I Need Ya bij 3FM. When I was young, I wanted to be the best. Not to somebody else, would die. It was just on my mind. Not okay. Just me in de buurt. Bowman bij 3FM. All you ever wanted. De gangmaker... roulette. Je hebt het vast wel eens meegemaakt... op een verjaardag of een ander geforceerd feestje. Je bent een uurtje onderweg ongeveer. Uh, je hebt de mensen een beetje gesproken. Je kent op zich wel een paar mensen. En op een gegeven moment ben je door de standaard gesprekstof heen. En ja... Dan valt het stil, dan wordt het ongemakkelijk. Het gebeurt mij heel vaak en daar moet er wel wat aan gebeuren, vind ik. En daarvoor is de gangmakerroulette in het leven geroepen. We hebben een lijst opgesteld met vragen die je op zo'n moment op kunt gooien. Uh, echte gangmakervragen zijn dat, dus, dus vragen waar we altijd wel een gesprek op volgt. Uh, ja, die, die de boel weer een beetje op gang brengen. Uh, elke vraag heeft een nummer en tuin van achter de scherm. Hallo tuin. hallo. Die gaat zo meteen een slinger geven aan het roulette-rad wat hij voor zijn neus heeft staan. En daar komt dan een nummer uit en dat hoort dan weer bij een vraag. Tijn, ja. heb, ik het, heb ik het correct uitgelegd? Nou, volgens mij weet jij het beter dan ik, dus ja. Ja, nee, maar goed, daarom, ik bedoel, als jij als, als het begrijpt, dan een is ja. <laughs> um, Nou, uh, dan, dan zou ik zeggen, Tijn, tel af en, en uh, geef een slinger aan het roulette-rad. Ja, drie, twee, één. Toch altijd benieuwd, hè? Ja. valt hij bijna? Even kijken. Ja. En daar komt uit nummer 22. En daar hoort bij de vraag. Bij het spelen van welk spel verlies jij altijd? Bij het spelen van welk spel verlies jij altijd? Oké, okay, en, en dat, maakt dan even, dat maakt dan even niet uit of het een bordspel is bijvoorbeeld... of een computerspel of wat dan ook? Nee, volgens mij niet. Welk spel ben jij zo ontiegelijk slecht in dat je er altijd mee verliest? Oké. Okay. Ja. Um, ik moet even nadenken. Ik speel niet zoveel spelletjes namelijk. Dus je moet even goed kijken wat, wat, wat het dan is. Ik ben er vaak ook wel goed in. Yeah. Um, maar wel leuk om dan eens even te kijken, even te simuleren hoe dat er dan naartoe gaat op een verjaardag. En daarom, als jij nu zit te luisteren, pak die F van 3FM erbij en geef jouw antwoord op deze vraag door. Dan kunnen we eens even checken hoe dat, uh, ja, wat voor antwoorden je dan allemaal kan verwachten. Dat is toch wel zo leuk om te weten. De F van 3FM. Aan me doorgeven wat jouw antwoord is op de vraag. Bij welk spel verlies jij altijd? Ben benieuwd! Kom en de nacht met Flores. Drink je nou een keer niet klem? Als je geen zin hebt in vermaak, dan zit je fout op 3FM. Nee! Bijna, bijna, bijna, bijna. Bijna is de nacht voorbij. Bijna zit je dienst erop en ben je even lekker vrij. Bijna is de nacht voorbij. Bijna is de nacht voorbij. You shut me down, you like the control You speak to me like I'm a child Try to hold it down, I know the answer I can shake it off, and you feel threatened by me I try to play it nice but oh en What You Say van um, uh, Young Marco uit Nederland. Uh, what You Say dus, uh, of zoals uh, B2 van Bassi en Adria zou zeggen. Sorry. Hier met de nachtdienst van 3FM. Wat goed dat je erbij bent, want ik heb je even nodig. Want dit kan jij misschien ook wel gebruiken. Het is uh, een manier om een uh, ongemakkelijke verjaardag weer even op gang te brengen. Want dat gebeurt mij heel vaak als ik op zo'n feestje sta. Dat ik even niks meer weet om het over te hebben. Je hebt alle gespreksonderwerpen wel gehad. En dan ben je er doorheen en dan valt het stil. En dat is natuurlijk super ongemakkelijk. En daarom, om dat op te lossen, hebben we een, uh, hebben de gangmakerroulette in het leven geroepen. We hebben een uh, lijst met vragen opgesteld uh, die je op zo'n moment kunt opgooien... om de boel weer een beetje op gang te brengen. En Tijn van Achter de Schermen die heeft net aan het uh, roulette-rad gedraaid... en daar kwam uit nummer 22. En dat hoort bij de vraag, Tijn. Ja, nummer 22, dat is uh, bij het spelen van welk spel verlies jij altijd? Oeh. Ja, yeah. Nou, wat, wat, wat is daar op jouw antwoord? Ik heb er even over na moeten denken en toen bedacht ik me opeens... Wordfeud. Die, Word? uh, die oh. app is dus gewoon scrabble, maar dan op je telefoon. Ik, uh, maar dat is, dat is uh, een Scrabble, is dat toch? Ja. ja, ik speelde met drie mensen: uh, mijn vader, mijn moeder en Martijn Nijhuis van uh, oh, echt? de NOS-lezer. Ja, maar die weet alles. Dat is veel ja, nieuwslezer. Nou ja, dat dus. En uh, op een of andere manier weten ze altijd met, met, met een verschil van 300, 400 punten te winnen. En dan heb ik 200 punten totaal en dan zeggen zij 6, 7. Het is echt. Uh, ik speel altijd spelletjes spelletjes met mijn vader, dan verlies ik ook altijd. Die ja. weet gewoon te veel, te veel. Nee, nou, dat dus. Wow. Maar ik denk dan doe ik het best goed, maar op een of andere manier, ik, als in ik leg even lange woorden, maar niet op die, op die goede vakjes denk ik dan. Maar nee, dat, dat, ik denk gewoon, oh, ook je past het woord, een punt. kom maar ja. door. Ja. Nou, ja. nou, als jij nu uh, zit te luisteren, je bent heel slecht in wordfield, nodig Tijn even uit, want ja. dat is goed voor zijn ego. Dat is uh, Tijn VS, mij. <laughs> Oh, nee, hier. Tijn met TH. Moet je kijken joh, die telefoon die trilde, ja. Er ze <laughs> nou, binnen. Daar komen ze al. Ja, hier. Kijk, bing, bing, oh. bing, bing, bing Ja, ik zie. Nou, <laughs> top. Nou, dankjewel. Ja. <laughs> En jij? Um, nou, ik ben best een sportieve jongen. Ik hockey op uh, vrij hoog niveau. En uh, dat uh, houdt in dat ik... Uh, nou, ik ben gewend dat ik daar goed in ben. En het vervelende is dat ik uh, dat bij alle sporten wel wil. Dus dan denk ik bij elke sport die ik ga spelen... denk ik van, nou, hier, hier dit wordt een eitje. Ik dus eigenlijk weet ik veel, ga ik voetballen en denk ik... Nou, dit komt goed. Zo'n show de boelbar is met jou niet leuk. Show de boelen, dit komt goed. Pingpongen, dit komt goed. Maar er is één sport... Daar ben ik zo gruwelijk slecht in. Ik, het maakt niet uit tegen wie ik speel. Ik denk dat als, als ik tegen een vrouw van 86, met alle respect vrouw van 86, daar moet je gewoon fysiek van kunnen winnen. Dat lukt mij niet. En dat is bij, bij squashje. Meen je? squashje, daar ben ik zo godsgruwelijk slecht in. Jongen. Ja, dat is dus de enige sport waar ik dus wel goed in ben. Ja. Ik ga er een, een beetje rammen. Nou, als jij dan aan je ego wil werken, dan gaan wij, ja. gaan wij samen Dat ja, Is goed. Wanneer kun je? <laughs> Eh, uh, ai. <laughs> wat, uh, wat komt Wat er wel binnen in de app met uh, Ik heb een appje van Claudia. Die zegt: Ik verlies altijd met schaken, want ik kan niet schaken. Dan me daarentegen: Holy shit, daar ben ik goed in. Damme damme, hè? Ja, damme damme. Martin die zegt: uh, risk verlies ik altijd. Ik let alleen maar op mijn eigen missie, maar nooit op die van anderen. En Counter-Strike was ik nooit zo best in. Risk, oh, dat is wel mooi. Mijn broer heeft laatst meegedaan aan, uh, aan het NK risken. Dat bestaat dus. Er bestaat een NK risken. Er bestaat ook een NK 30 seconds. Bestaat ook. Van die, van die hey, bordspelletjes. ja. Oké. Okay. Ja. Dat je het even weet. Hoeveel is hij geworden? Nou, hij was op een gegeven moment door, maar uh, dat, hij begon dus om 11 uur ochtends. Zat hij aan het bier? En, uh, en, en, maar s'avonds gingen we wat doen. Uh, ja. Dus toen, toen, toen moest hij weg. Dus hij was om, om vijf uur, half zes. Uh, was hij weer door naar de volgende ronde. Ja. Alleen toen moest hij weg. hij Dus nummer twee heeft hij door laten gaan. Maar goed, nou, ook, dan even maar dat even terzijde. Heel interessant. Um, wat kwam er meer binnen, Ta? litjes die app. Uh, dat hij heel slecht is in alles met kaarten erin: uh, poker, pacians, hartenjager, et cetera. Maar kwartet en toepen, dat gaat nog wel. Kijk, toepen, dat is ook een leuk spel. Hè? Nooit, dat heen. deden we altijd met mijn hockeyteam... team uh, als we op het toernooi waren. Dat is super leuk. Okay. Ja, uh, Sarah die zegt: poelen op magische wijze krijg ik, het altijd, krijg ik altijd de witte of de zwarte bal erin. Ja, dan is het klaar, hè? Ik weet bijna zeker dat, het, uh, dat ik altijd mijn cue Mijn cue, dat is mijn okay. ja, vasthoud alsof ik uh, ready ben voor een gevecht of zo. Nou, dan ga ik ook liever niet poelen met Sarah. Want als je nog verliest, dan dus heeft die keuze alvast. Nou ja, um, dan heb je geen keus. Goed, Wessel. Oh, yes. Ben je het al zat, dat geouwe hoor? Nee hoor, ik uh, kan uren naar luisteren. Oh, heel goed. Dat komt wel goed uit, want we zijn er tot vier uur. Nou, ik komt goed uit, ja. Wat <laughs> uh, spel verlies jij altijd? Monopoly. Monopoly? Is ja, het heb altijd vangenis. Is het Monopoly of is het, het Monopoly? Uh, voor mij is het Monopoly. Oké. Okay. En, en waarom verlies je altijd? Heb je er een verrekening voor? De, ik heb de pech dat ik anders in de gevangenis beland. Oh! Ben je zo'n boef? Ja, stiekem. Echt een... Uh... Casanova. Oh. Maar met, met wie speel jij altijd uh, Monopoly dan? Monopoly, Monopoly. Um, nou ja, het spelen verschilt. Ik kan met mijn vrienden zijn, het kan met mijn moeder zijn, ik kan met mijn vriendin zijn. Maar ik verlies altijd. En, en zijn er dan ook spellen waar je, waar je wel goed in bent? Um, ja, het zijn vooral videogames. Zoals Assassin's uh, Creed. Ja, je houdt gewoon niet zo van bordspellen, Wessel. Ik hou er wel van, maar ik hou in ieder geval de vliezen van het verliezen van bordspellen. Nee, ja, goed. En, en wat gebeurt er dan als jij een bordspel verliest? Nou, in mijn hoofd gooi ik de tafel omver, maar in de echt hoop ik me nog net in. Oh, maar hoe ziet het er dan uit? Uh, nou ja, dan liggen alles vries waar ze niet horen. Uh, en dan vind je ongeveer drie jaar die stuks nog terug. Ja, dat is wel mooi. Maar dan weet je in ieder geval zeker dat je op een gegeven moment ook niet meer uitgenodigd wordt als je de hele boel overhoop haalt. <laughs> dan zie je dat ook niet meer. Precies. <laughs> Nou, ik hoop, echt, ik hoop zo voor je dat je de volgende keer bij Monopoly... of Monopoly, of, uh, geef het een naam dat je gewoon wint. Hol van Zegen. En ook voor de mensen met wie je speelt. <laughs> Maak er een fijne nacht van, Wessel. Is niks. Heel goed. Het is 3FM met Radiohead. Karma Police, nu voor je. Ja, leuk dat jij erbij bent. Dat mag best een keer gezegd worden. Zometeen hoor je de man die perfect in het rijtje past van deze tracks. Op <totstuk> uh, deze. Oh. Een hele dikke hit op dit moment. Wie het is, hoor je zo meteen na. Nou, back, dit is Colors bij 3FM. Maar er gebeurt altijd wat. Dit zijn mijn laatste woorden. Dat zijn mijn d'animo. Wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart dat breekt dus zo. Stam mijn bias bij de deur. Het heeft bris in mijn koor. Ja, mijn koor. Da-da-da-da-da-da Een keer luisteren direct het refrein mee kunt zingen. Dan weet je toch? Daar heb je wel een paar van die voorbeelden van, toch? Dat is ook wel zo makkelijk, kun je, direct, kun je direct lekker meedoen. Nou, als je me een beetje kent, dan weet je dat ik echt gek ben op meezingen vanuit de auto. Ik zet, echt ook, ik zet ook best wel vaak de karaokeversie versie van mijn lievelingsknallers aan om nou, dan echt volle bak mee te kunnen zingen vanuit de auto. Zodat, ja, en vooral ook omdat de, zodat de zanger niet door me heen zingt ook wel. En dan is het natuurlijk wel zo makkelijk als je de tekst lekker snel begrijpt. Ik had het bijvoorbeeld hierbij. natuurlijk ook bij Cloud la da da da da da la da da da la da da da da da da la da da ja amazing hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn je hoort de Cloud en la da da bij 3FM het is uh, de Midnight Gezelligheid voor 3FM Floris hier met het geluid van je nachtdienst de nieuwe van Noel Gallagher hoor je zo meteen naar Alpha en eerst Paramore In It van nu voor je Noel Gallagher en Easy Now bij 3FM. En um, misschien heb je de geruchten wel gehoord. De laatste roddels. Er gaan namelijk geruchten over uh, dat er dan eindelijk nieuwe muziek van Oasis komt. Dat is Noel Gallagher samen met zijn broer uh, Liam. 2023 gaat het ons leren, want tot nu toe hebben we de mannen slaande ruzie met elkaar. Dus ja, we gaan het merken. Laten we het alsjeblieft toch hopen. Uh, maar warm welkom in je woensdag. Dit is 3FM, mijn naam is Floris. En um, waar het bij uh, Oasis nog onduidelijk is of er nieuwe muziek komt geldt dat niet voor de mensen die je zo meteen hoort. Uh, tijdens corona hebben ze een album gedropt en uh, daar teren ze nog steeds op. En terecht. En uh, laatst stonden ze op de rode loper bij de Mia's in België. Dat zijn uh, de Belgische awards van, uh, van de muziekindustrie. En ze maakten kans op een prijs. En toen ze op de rode loper stonden, zeiden ze dit erover. ja, nee, mannetjes, we gaan gewoon uh, schijven blijven bouwen. En uh, ja, gewoon alles kapot spelen deze zomer. hè? Anyway, of we nu willen of niet. Oh. Zijn, je hoort het zo meteen, want ze spelen ook je radio kapot zo. En ook dit staat voor je klaar. Blackies, komt eraan. 3FM. 3. 3FM. 2 uur. Robert Balkes met het NOS Journaal.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 Groot denkt dat op alle plastic flesjes statiegeld moet worden geheven... en dat ook beschadigde flesjes moeten worden geaccepteerd. Hulpdiensten hebben vanavond een dode aangetroffen... in de woningen aan de De Wildstraat in Arnhem... waar vanochtend een brand uitbrak. Eerder vandaag woedde die brand in twee herenhuizen... die oversloeg naar een erachter gelegen hofje. Zeven woningen zijn onbewoonbaar. Andere buurtbewoners mogen waarschijnlijk snel naar huis. De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris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 PSV heeft deze transferperiode geprobeerd... Oranje International Memphis Depay terug te halen naar Eindhoven. Twee dagen na de belangstelling van PSV meldde Atletico Madrid zich... en koos Memphis voor die club. PSV heeft zich wel versterkt met de Belg Torgan Hazard en Patrick van Aanholt. Chelsea kocht de Argentijnse Enzo Fernandez voor 105 miljoen pond... een record in Groot-Brittannië van de Portugese club Benfica. Het weer, vrij helder en droog. Het koelt vannacht af naar 2 tot 5 graden. Morgen is het bewolkt en valt het verspreid over het land een bui. Het gaat flink waaien en het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Stem van een vrijdag op jouw favoriete Zero's track. Voor de 3FM Zero's top 1003. Check 3FM.nl NPO 3FM, Cairo NCRV. Floris Maulenaar. Of ze nou winnen of niet, alles gaat kapot deze zomer. Dat klinkt als een strak plan. Over wie dit gaat, hoor je zo meteen naar meedoen zijn. Eerste Black Keys voor je. 3FM. Doe maar. Glans maar. Ga maar glanzen. Voor jezelf. Bedenk even iets wat je je niet meer kunt herinneren. Oh, nee, nee, nee, dat werkt natuurlijk niet, want je kunt je niet herinneren. Okay. Nou, deze knallen van Medusa, James Carter en Ellie heeft vergeet je zeker niet. Want je hoort hem lekker bij 3FM. Het is de Mark Rutte, soundtrack en bad memories bij 3FM. Geld trouwens ook voor mij afgelopen weekend tijdens het stappen. Uh, ik heb het einde niet helemaal scherp meer van mijn uh, stappenavond in Groningen. Dat heb ik af en toe. Dat vind dus ik zo jammer. Want volgens mij gebeuren dan ook. De mooiste dingen zo aan het einde van de avond. Dat je dat dan niet meer weet, dat is dan net zonde. Want dat wil je juist onthouden van je stapavond. Nou goed, een hele goede nacht is uh, Floris met de Nachtshift van 3FM. Dat weet ik dan wel weer. En jij bent erbij en dat weet ik ook. En dat is altijd gezellig. En uh, wie ook wel van een feestje houdt, dat is deze band. Ze stonden vorige week op uh, de rode loper bij uh, de Mia's. Dat zijn de Belgische awards voor uh, de muziekindustrie. Ze waren genomineerd voor drie awards. Waaronder voor beste groep. Maar ze waren toch aardig bescheiden van tevoren. Nee, mannetjes. We gaan gewoon uh, schijven blijven bouwen. En uh, ja, gewoon alles kapot spelen deze zomer. hè? Anyway, of we nu willen of niet. Nou ja, bescheidenheid siert de mens, zeggen ze wel eens. Maar ze gaan wel de festivals kapot spelen deze zomer. En dat doen ze hartstikke goed. The 100 Youth nu voor je bij 3FM. Heerlijk, wat een mooi liedje. Dit is Team Rebel nu voor je. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, Nou, daar gaan we nu achterkomen en jij kunt meedoen. En zo halverwege de nacht is het maar net de vraag natuurlijk. Het kan twee kanten op. Of je bent nog wakker, of je bent al wakker. Dus je zit of bij team Goedemorgen, of je zit bij team Goedenacht. Ik check bij deze in bij team Goedemorgen. Ik heb echt even een lekker dutje gedaan van tevoren. Maar de vraag is wat het voor jou is. En dan belangrijk, ook zit jij bij de grootste groep van vannacht. Dat is wel lekker om even te weten. Of je bij de meerderheid zit. De F 3FM is de plek waar je meedoet aan dit bevolkingsonderzoek. Maak daar even een foto van je uitzicht van dit moment en zet daarbij of het een goede morgen of een goede nacht voor je is. Met welk uitzicht via deze late vroege woensdag. Dus een foto van je uitzicht in de app van 3FM met daarbij goedemorgen of goedenacht. Ben jij nog wakker of ben jij al wakker? Let me know! Let me... the restaurant the fire when it's cold out And she lights up the room I hope that she'll love me forever She hopes I'll be back soon I take her out to the movies She takes away my pain She is the start of everything And I'll be there till the end I love when she lies for no reason And her love's the reason I'm here She knows when I'm hurt and I know when she's feeling scared mm. Without you. We. One more. 3FM. Wat een succes! Vroege woensdag. Goeienacht. Goedemorgen. Goedenacht. Goedemorgen. Goedenacht. Goedemorgen. Goedenacht. Goedemorgen. Goeiemorgen. Goeienacht. goeiemorgen. Goeienacht. Hey, goeiemorgen. Hey, het is het bevolkingsonderzoek van de nacht van 3 Want dat vind ik altijd wel leuk om dat even te checken. Wat is de grootste groep van vannacht? Want zo halverwege de nacht, zo uh, nou, rond half drie wat het nu is... Precies, half drie. Um, kan het natuurlijk gewoon twee kanten op. Um, zit jij bij het team Goeiemorgen of zit jij bij het team Goeienacht? Met andere woorden, ben jij nog wakker of ben jij al wakker? En de belangrijkste vraag dus van dit onderzoek is, zit je bij het winnende team? Dus heb jij de meeste soulmates vannacht? Ja, van 3FM is de, de plek waar je meedoet aan, uh, aan dit onderzoek. Stuur daar even een foto van je uitzicht van dit moment. Met welk uitzicht via deze later vroege woensdag. En zet daar dus even bij of het een goede morgen of een goede nacht voor je is. Dat deed uh, Valerie onder andere. Die zegt, goeiedag. ik wil graag de paardentaxi Amsterdam bedanken voor de hulp vanavond. Paardentaxi, er nooit van gehoord. Ja, weer wat gedrukt. Erik die zegt goeiemorgen. Tom die zegt goeienacht. Nog steeds bezig aan mijn legpuzzel van duizend stukjes. Zo, nou, wat een moment om dat te doen joh Tom. Sterkte nog even. Uh, voor Johan is het natuurlijk een goeienacht. Uh, Simona zegt goeienacht. Fabienne zegt goeiemorgen. En aan de telefoon heb ik Sven. goedendag. Goeienacht. Ja, voor mij wel. Ja, heb ik het goed? Ja, ik, even kijken of ik het goed verstaan. Als je. Dat is een nacht voor jou. Wat ben, je, wat ben je aan het uitspoken? Ik ben aan het werken, het vloggrijs weg. Als wel gewoon. En waar ben je naar onderweg, Sven? Naar Venlo. Naar Venlo. En waar moet je vandaan komen? Zerenberg. Alleen ah. bij je Oh, bij Nijmegen. Nou, dat ligt op zich nog wel in de buurt. Leuk ligt, ligt, ligt op zich nog wel in de buurt. Um, wat, um, en, en, en hoe lang moet je werken vannacht? Ik denk tot een uur of zes. Tot een uur of zes, oké. Okay. Dus dat zit er okay. nou? En hoe laat, hoe laat ben je begonnen? Even kijken hoor. Half negen. Hoe laat? Half negen. Oh. Gesteavond. Oké. Oh, okay. Nou, dan heb je dan een goede werkdag gehad zo rond de klok van zes en dan heb je ook wel even een, een potje slaap verdiend natuurlijk. Ja, Tof. dat eigenlijk ook. Ja. En wat staat, er, wat staat er op de planning de komende dagen naast werken? Uh, eigenlijk uh, nog niet zo heel veel. Oh. Dus je moet, je moet je nog plannen maken. Wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat zullen we eens gaan doen? Zullen we samen eens een planning maken? Is goed. Oké, okay. nou wat vind je leuk om te doen in je vrije tijd? Ik zou een feestje op de Wat zeg je? Een lekker feestje op zijn teet, vind oh, ik een leuk. feestje. Een feestje. Oké, okay. nou, dan, dan we moeten eens even kijken of de. Nou, als jij nu sowieso zit te luisteren en je bent ergens in de buurt van Nijmegen en Limburg. Um, en je hebt een leuk feestje. Uh, nodig Sven vooral uit, want Sven is een gezellige man hoor ik net. Um, en, en heb je toevallig ook al iets van een feestje op de planning staan? Of, uh, of in ieder geval waar je eventueel naartoe zou kunnen. Ja, zaterdag Carnaval bij ons in de doogappel. Ja, dat Kijk, Carnaval, dat is altijd gezellig. Dat is altijd gezellig. En, maar maar ja. je moet me even helpen, want ik, zit, ik, zit, ik kom uit Groningen. In ieder geval daar ben ik, heb ik op school gezeten. Daar is niet echt een, een Carnavalstraditie. Hoe gaat dat nou, nou in zijn werk? Want ik zie dan dus op, op 11 november, de 11e van de 11e, dan zie ik iedereen altijd helemaal feesten op Instagram en al die, uh, al die platforms. Dan uh, is het een hele tijd stil. En In ieder geval voor mij. En afgelopen weekend zag ik ineens ook weer allemaal mensen, bijvoorbeeld in Breda, mensen die ik ken, uh, mijn collega Sebastian Okkenhuizen, die was daar ook allemaal aan het feesten. En dat is dan ook ineens weer stil en op een gegeven moment, ergens in maart, dan is het, dan is het echt carnaval. Hoe werkt dit nou? Ja, de meeste dorpen en het zuiden van het land, zijn zeg maar, Brabant, Lemberg, die hebben dan, uh, want die deed uh, de activiteiten, worden de prins uitgeroepen. Ah, oké. Okay. Oké. Okay, en dat maar... is allemaal eigenlijk een Soria, zeg maar. Maar dat gaat dus die hele periode, vanaf 11 november tot aan het eigen einde, gaat het, gaat het door? Heeft je af en toe van die activiteiten? Ja, en eigenlijk vanaf 11 november wordt het seizoen geopend, maar dan is het nog wat rustig tot aan nu zeg maar. Nu begint het wat lekker te worden. Ja precies. Oké, okay, en Sven, nog eens als laatste vraag, wat doe je voor een outfit aan, het weekend? Ja, dat moet je niet uitzoeken. Oh, wat heb je allemaal in de kast hangen, waar je uit kan kiezen? Een monnik, een beer, een leeuw. Uh, een simpele pyjama. Oké, okay. en wat is je lieve... kan op. Uh, wat is je lievelings? Meestal een combineren. Uh. Dus is een, een leeuw in zijn pyjama gaat het dan worden. het, ja. <laughs> Oké, okay, Sven, voor jou is het een goede nacht dag. We gaan eens even kijken of je bij de grootste groep zit. Alles ingevoerd, alles ingevoerd in de computer. En dan krijgen we zometeen de uitslag. Is het een goede morgen of is het een goede nacht? Je krijgt het antwoord nu. Het is een goede nacht. Kijk, die pak je gewoon eens even lekker mee Sven op deze, op deze woensdag. Inderdaad, Je ben niet alleen. Precies, je bent zeker niet alleen. Je zit bij de grootste groep. Uh, rij voorzichtig er even vannacht en heel veel plezier komen het weekend. Dankjewel. Heel goed. Ja. Hij oh, ja, is fun. 3FM met nu Major Laser. in my life. Zij is met de 3FM meegeven van deze week. Vol Out Boy geeft je de love from the other side en ook heel veel liefde voor jou. Want je bent bij 3FM vannacht en dat vind ik gezellig. Een hele goede nacht, mijn naam is Floris. Celebrating je late vroege woensdag. En mocht jij nou nog heel erg op zoek zijn naar liefde, dan is adviesvragen een goed advies. Hoe het werkt hoor je zo meteen aan Man for the Suns en eerst Sarah, dit is Take a Chance. 3, 3FM.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 En de Decay, dit is het geluid van je nachtdienst. Floris door je radio om je wakker te houden en zorg dat je wakker bent. Want als je van liefde houdt, dan is dit een goed advies, namelijk vraagadvies. Vraagadvies. Ik merk het zelf ook altijd bij mijn vriendin dat ze dat kan waarderen... als ik haar om advies vraag als ik haar om een goede raad vraag. Dus het is, het is zeker geen onzin die ik je aan het verkopen ben. Maar als je op dit moment vrijgezel bent en je bent op zoek naar een relatie of op zoek naar liefde... en je bent met iemand aan het daten, dan zijn er verschillende manieren om ervoor te zorgen... dat iemand je leuk gaat vinden, dat je, dat die, dat je iemands hart verovert. En een van de belangrijkste tips om een vrouw te versieren is advies vragen aan een vrouw en ook het advies direct aannemen. Dus niet gewoon nationaal, maar direct er wat mee doen. Dat zorgt ervoor dat een vrouw zich genuttig voelt... en daardoor heeft ze een sterkere aantrekkingskracht op diegene. Nou, dat is altijd goed om te weten. Een van de tips trouwens om een man te versieren is dat je naar een man lacht. Doe dat alleen niet als hij je om advies vraagt. Want dat werkt dan weer aan voor rechts ook. En hoe je het hart van de mannen van Direct veroverd hoor je nu. How My Heart Was One. Het is gloednieuwe muziek, nu bij 3FM. Watch as the night turns to noon Nothing seemed to change while we're sad and done See the sweet little wonders that we have created Our love line still grows in our palm Oh, we never let go And this is how my heart was won heeft ze erop zitten. En nu is het tijd voor vakantie. Daar doet ze ook zeker niet geheimzinnig over. Ze liet op haar socials weten dat ze 2,5 maand lekker niks gaat doen. Nou, dat zal ze flink verdiend hebben met de uh, vrienden van Amstel Live. Over de muziek met Goldband doet ze wel. Stiekem, je een maand samen met Goldband bij 3FM. En de nacht van die woensdag, die vier je dus ook bij 3FM. Floris hier. Wat gezellig dat je erbij bent. Ik heb uh, alweer, uh, nou, alweer drie dagen gewerkt deze week. Dus, dus uh, het is ook voor mij tijd voor vakantie. Gaan we ook zeker vieren later. This is The story of a girl Who cried a river and drowned the whole world And while she looks so sad in photographs I absolutely love her When she smiled waar je naar luistert, want daar hoor je deze muziek. Het is het geluid van je nachtdienst met Flores, en zometeen hoor je de dames die ooit het advies kregen van Julian Casablancas, dat is de zanger van de band The Strokes, en dat advies dat luidde: verdwijn naar de achtergrond, ga nieuwe muziek aan, nieuwe muziek werken en kom pas terug als je betere tracks hebt. Je hoort zometeen of het gelukt is, en ook dit staat voor je klaar. Don't ever say it's over.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 NPO 3FM, Cairo NCRV. Floris Molenaar. Verdwijn naar de achtergrond en kom terug met betere muziek. Dat was het advies voor de dames die je zo meteen hoort. Nou, dat is gelukt en je hoort zo meteen waarom. Nou, Lil Nas X. 3FM. Hij denkt wel dat hij het geweten van Nederland is, hè. En zo obsessief, hè. Want het lijkt wel of er een soort hysterie in zijn hoofd zit, weet je wat Ik zou zijn zo er gewoon niet bij willen hebben. So I'm a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 To the moonlight, and I'm speeding. I made it to the stars, ready to go far. I'm starting walking. horen, hè? dan zou je toch niet direct denken dat iemand het beste met je voor heeft, van verdwijnen, wegwezen. En toch ben ik van mening dat de mensen die je feedback geven juist wel wat in je zien, want anders zouden ze niks tegen je zeggen. Dan denken ze wel, laat die gozer maar lekker doodbloeden. Weet je, als, ze, als mensen je feedback geven, dan, bedoelen ze het, dan hebben ze het beste met je voor. En op die manier, als je er zo in staat, dan is het ook veel makkelijker om feedback te ontvangen, merk ik. In ieder geval, ik sta er zo in en het gaat me heel goed af, als ik het eerlijk wil. Het was uh, deze feedback die Julian Casablancas, dat is uh, de zanger van de band The Strokes, gaf aan de dames die je net hoorde uh, van Heim. Het was een jaar of tien geleden. Hij zei verdwijn naar de achtergrond en kom pas terug als jullie goede muziek hebben. Nou, dat is aardig gelukt volgens mij, want inmiddels zijn ze alweer bezig aan hun derde album. En dat is niet voor niks. Het is het uh, verhaal van de dames van Heim. dus. If I Could Change Your Mind hoorde je bij 3FM. Het is geluid van je met Flores voor je later vroeger woensdag. Wat goed dat je bij 3FM bent vannacht. Zometeen knalt Pinkpop 2011 door je radio naar Chesto en Eva Max. En eerste nieuwe van Harris voor je. Hey, ik ben Harris en dit is mijn nieuwe single Fall Apart bij 3FM. Don't know what you're about to say, but I'm hanging on your lips. I don't know why we act this way, something's gotta get. Oh. I ask for space cause I don't want you close And then you come around and you break me down But even if you turn my highs into lows, I just don't Ja, dat 3FM en dat motto van 3FM is dat er live muziek, dat live muziek helemaal de shit is. Dat bedoel ik. Uh, soms moet ik even graven naar dat motto. Maar uh, dat is toch goed om het weer even te herhalen. <laughs> live muziek is helemaal de shit en ben je het daarmee eens? Ben je het daarmee eens? Ja, toch? Er gebeurt altijd mooie shit bij live optredens, bij, bij concerten, bij festivals. Er, gebeurt altijd, er gebeuren dingen die je van tevoren niet kunt bedenken. En ja, heel vaak, ik, ben, ik bedoel, ik ben bij, bij veel optredens, bij, bij, ook wel bij concerten, maar niet overal bij natuurlijk. Uh, en dus ben ik ook dol op de verhalen die, ja, die je dan achteraf hoort... Van, uh, ja, van de mensen die er wel bij waren, terwijl ik er niet bij was. En dit is ook weer zo'n mooi verhaal. We gaan terug naar 2011. Pinkpop is in volle gang en de Foo Fighters staan op het podium. En het was het, bij een festival hoop je er natuurlijk altijd op dat het lekker weer wordt. Dat het, zonnetje de hele, het hele weekend in je snuit schijnt en dat, er, en dat het een lekkere temperatuur is. Maar in 2011 was het gewoon ongelooflijk dik scheidweer. Het was gewoon regen, de hele tijd door regen... En ineens tijdens het optreden van de Foo Fighters. kwam er ergens een zonnestraal die zorgde dat die regen de hemel. prachtig mooi kleurde. Toen gebeurde dit: Let's stop! Het is een moment! is toch schitterend. De Foo Fighters maken er altijd een mooie feest van en dat er gebeurde ook in 2011 op Pinkpop. De Foo Fighters live op 3FM en de Pretender Pink Pop 2011. You in the dark, you know this. Dat zou je niet zeggen hoor, als je zo'n dikke trek maakt. Dan maak je een hele hoop vrienden mee. Sam Smith en Calvin Harris bij 3FM en I'm Not Here to Make Friends op je later volgende woensdag. Het is volgens met de Midnight Gezelligheid op weg naar het einde van je nachtdienst. En waar jij graag vooruit kijkt naar het einde van je nachtshift... is het soms ook lekker om even terug te kijken, maar dan wel ver terug. Dat gaan we zo meteen doen. We gaan zo meteen samen terug naar de Zero's. En dat doen we met de Zero's Heroes. Twee rammers uit de zeros staan voor je klaar en jij bepaalt wat de Hero van vandaag is. En welk liedje van begin tot eind gedraaid moet worden. Zometeen bij 3 fm Optie 1 van vandaag zou je kunnen omschrijven als de Duitse zon. En optie 2 is juist weer heel erg vooruitkijken. Het is een vertaling van ooit op een dag. Welke twee tracks dit zijn hoor je zo meteen naar Dua Lipa. En de eerste Smashing Pumpkins op 3. Tonight tonight. Vrijdag, dan gaan de stembussen open voor de 3FM tot 1003 van de Zero's. Dan is het aan jou om op een rij te zetten welke tracks jou direct, direct terugbrengen naar die, ja, naar die mooie, prachtige jaren waarin je belde met een Nokia, waarin de beeldbuis plaatsmaakte voor een flatscreen en waarin het leven steeds meer wifi nodig had. Ja, mooi was dat. Hè? Het is echt een tijd waar ik met zo'n ontzettend warm gevoel aan terugdenk. En dan met name natuurlijk door de muziek uit die tijd. We gaan samen alvast even opwarmen vannacht uh, voor die top 1003 uh, die uh, binnenkort hoort bij uh, 3FM. En dat doen we met de Zero's Heroes. Twee tracks uit de Zero staan voor je klaar en jij bepaalt wat de hero van vandaag is. Welke track moet volgens jou in zijn geheel gedraaid worden bij 3FM? Vandaag op het menu nummer 1, Ramstein. 1. Oh. Oh. Op nummer 2, de Strokes. 2. 2. De grote yes. vraag. Wat is jouw Zero Zero? Pak de F van 3 VM erbij en geef het getal 1 aan me door als je voor Ramstein gaat vandaag. Of stuur het getal 2 als je voor de Strokes gaat. Dus nummer 1 voor Ramstein, nummer 2 voor de Strokes. Wat is jouw Zero Zero van vandaag? Jouw nacht is. van heel Europa. Je moet eens opletten wat het straks met die bierprijzen gaat doen. Ja, die gaan door het dak. Haal maar snel een nieuw biertje voor me, voordat het allemaal op rasul moet. Don't remind me of Letterlijk ademen bij 3FM. En als jij vaak naar 3FM luistert, dan adem jij waarschijnlijk ook de Zero's. Elke werkdag gooi je s ochtends tussen 9 en 10 een uur lang alleen maar muziek uit de Zero's. In We Want More Zero's met Rob Wijnand en Jorie natuurlijk. En uh, binnenkort, aankomende vrijdag, begint uh, de, de stemronde voor uh, de, de Zero's Top 1003 bij 3FM. Dan kun jij uh, al jouw Zero's knallers op een rij zetten van, uh, ja, van de Zero's. Um, en dan uh, kun je je stemlijst inleveren. En dan, uh, dan draag jij bij aan de prachtige lijst waarin de trip-down memory lane van de uh, Zero's. En we gaan nu alvast eens even lekker opwarmen, want er is niks lekkerder dan even genieten van die muziek uit de Zero's. Uh, en uh, dat doen we met de Zero's Heroes. Vrij simpel concept. Twee tracks uit de Zero's staan voor je klaar. En jij bepaalt wat de Zero's Hero van vandaag is. En welke in zich heel gedraaid moet worden bij 3PM. De vraag ga jij voor nummer 1: Ramstein. Hey. van nummer 2, de strokes. 2! many Ja, dat is de grote vraag. 3FM, zero. 3FM is de plek waar je het aan me doorgeeft. Uh, en dat uh, D onder andere Wessel. Die gaat voor optie 1. Ronny die gaat voor optie 1. Uh, Dennis uh, van Doorn die stuurt een gouden medaille. En dat betekent natuurlijk maar één ding. Plekje uno. Uh, ook voor Martin is het nummer 1. Uh, Dennis Wolsink die gaat voor nummer 1. Ramstein. Erik uit Zierikzee gaat voor Ramstein. Theo den Dunne gaat voor Ramstein. Zie ik Peter nog wel binnenkomen voor nummer 2. De Strokes. En uh, datzelfde geldt voor Barbara. En uh, aan de telefoon heb ik Theo. Hey Floris, alles goed? Hey, zeker, met mij alles goed. Hoe is het met jou? Ja, naar van het werken, tot zeven uur de backlight. Oh, Oké, okay. want ik wilde je net vragen wat houdt jou wakker vandaag, maar dat is dus werken. Wat doe je voor werk? Beveiliging. Beveiliging, wat ben je aan het beveiligen Theo? De mobiele surveillance, dat echt van alles. Oh, maar, maar hoe gaat dat in je werk dan? Nou, de, de klanten komen bij ons en die zijn gewoon van, uh, wil je ons pand beveiligen? En dan uh, maken ze afspraak van één of twee rondjes, net, net wat de klant wil. Oké. Okay. Hey, even naar de Zero's. Hoe liep je erbij in de Zero's, uh, Theo? Ehm... Um... Eerst liep ik het stuiteren, maar toen ging ik helemaal over naar de metal. Dus ik denk dat je al weet wie ik ga kiezen. <laughs> maar wacht even, eerst even naar het begin. Eerst aan, was je aan het stuiteren. Wat moet we daarbij voorstellen? Ja, ja de hardcore-tijd, dat was ook toen machtig. Ja, ah, de heavy hardcore, de, de, de, de. Hoe heet dat nou? Uh, Paul Elfke, ja, dat ja, ja, Ja, precies. En wat heeft je dan bewogen dat je op een gegeven moment naar de heavy metal ging? Nou, ik, ik kwam toen uh, uh, te werken bij een, uh, uh, mijn camping en de, de sushi zei van waarom luister je nou? Die troep heeft nou echt naar muziek geluisterd en toen ben ik eigenlijk veel beter geluisterd dan naar muziek. Ja, toen ben ik helemaal verliefd geworden op de gitaar eigenlijk. Oh, wat goed man. Heerlijk. Nou, uh, dat is het denk ik een makkelijke vraag. Wat is jouw Zero Zero van vandaag? Ramstein. Ramstein. Daar komt die aan voor je Theo? Is goed, dankjewel ha. Peek. Hou ze veilig vannacht. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Euch niet, die Sonne scheidt mir aus den Augen. Sie wird ei nacht nicht untergehen, und die Welt zielt laut bis. of die. Tussen 9 en 10 s ochtends naar We Want More Zeros. Kom dan! Op 3FM. We want more. Ja, dit is jouw perfecte ochtendgymnastiek. In je handen klappen is namelijk een hele goede manier om je botten en je spieren te versterken. En de muziek van Sia is je soundtrack tijdens je ochtendgymnastiek. Clap your hands hoor je bij 3FM. Op je hele vroege woensdag is het. Nou, daar ga ik dan ook maar in mee. Ik denk dat ik zo meteen een applaus geef als hij hier binnenkomt. Ik ben benieuwd naar zijn reactie dan. Andres Oudijk neemt je zometeen mee door de koude vroege ochtend van 3FM. Veel plezier zometeen met Andres. En geniet ontzettend van je woensdag en van deze hele fijne van de War on Drugs. Dan komt het helemaal goed. Oceans of Darkness bij 3FM, nu voor je.